Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Door al Negens met het NOS-journaal. Sinds het aantreden van commandant Schaap bij de Amsterdamse brandweer... zijn zes medewerkers ontslagen omdat ze regels en integriteitscodes hebben geschonden. Ook kregen zeven medewerkers voorwaardelijk straf ontslag... blijkt uit onderzoek van de lokale nieuwszender AT5. Schaap werd in juni 2016 benoemd om de macho-cultuur in het brandweerkorps aan te pakken... Hij stuit op veel weerstand. In totaal zijn in de afgelopen 2,5 jaar 50 brandweerlieden gewaarschuwd of gestraft. In Parijs zijn voor het begin van nieuwe protesten meer dan 20 gele hesjesdragers opgepakt. Voor het vijfde weekend op rij staan er duizenden veiligheidstroepen in de Franse hoofdstad... om te voorkomen dat protesten uit de hand lopen. De gele hesjes demonstreren onder meer tegen het beleid van president Macron.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 8 procent, okay. ja. En dat we nee, dan ik tel ze over... dat bij elkaar op, dus dat mag niet. Nee, nee, nee. nee, nee mannen, dat... vrouwen, acht, zeven onder de mannen, 6 onder de vrouwen. Dan kom je gemiddeld, tussen de trans erbij, kom je... De totale bevolking, op tussen de 8 en de 10 procent. Ja. Oké. Okay, ja, precies. Ja. Ja. Ja. En eh, dat is uit het onderzoek is dat ook gebleken de, eh, namens de rugstichting. En we trekken dat, we passen dat toe op, zeg maar... Eh, wat is het, antwoord? heeft 17.000? 17.000 inwoners, Ja, inderdaad. Nou, dan zit hier eigenlijk eh, een flinke LH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 Wat ja, BTNC, in precies. Ja, dat we in wat we in petto hebben. En uh, Ronald komt uit het onderwijs. Uh, en ook in het onderwijs, in ja, ja. Zandvoort willen we het een en ander gaan doen. Nee, ik ben erin uh, ingevallen. Uh, <coughs> ik ben geen professioneel onderwijzer. Ik ben gewoon een manager die daar wat managementles geeft. Uh, maar we hebben ook wel gedacht van ja, ook de jonge mensen moeten we benaderen en goed voorlichten. Ja. Is het, is het uh, uh, te doen om op scholen voorlichting te gaan geven bijvoorbeeld? Dus of gewoon eens in gesprek gaan met een klas? Ja, ja? zeker. Maar okay. ik, dat, dat moet, moeten we eigenlijk even onderzoeken. Misschien zijn er wel initiatieven vanuit de basisscholen... en middenbouwonderwijs. En zijn oh. zij er al mee bezig? Ja. Dat kan. We hebben bijvoorbeeld tolerantescholen.nl. Um, uh, we hebben uh, Educant, of uh, niet educans... Um, Um, ja, dan ben ik onderschiet me net even de naam. Maar er zijn dus initiatieven om inderdaad voorlicht te geven op basis en middelbare school. Kortom, er is voor de stichting LHBT aan, aan veel te doen. Zeker. En wij ja. wensen jullie dus ook heel veel plezier bij de oprichting en bij de uitvoering van allerlei dingen die jullie gaan doen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Ik zal met je weer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 Zo vliegt de avond om, de band speelt nu heel zacht. Ik hou je heel goed vast, want het is bijna middernacht.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 Oh, dat is een behoorlijk aantal. Ja, dat ja, ja, ja. Absoluut. Ja, daar zijn we zeer trots op. Pluk ja. je die van de straat of komen die vanzelf bij, uh, bij je langs? Nou ja, weet je, als je eenmaal meegedaan hebt, dan wil je gewoon weer meedoen. Ja. En dan op een uh, gegeven moment uh, denk je het is voor de kleintjes, maar nu uh, belde een gegeven moment een jongetje op van die had het gehoord, groep 7. Wij willen ook meedoen. Nou, en prima. moet hij moet dan zelf verzinnen?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 Van de Kassa, maar het is ook te koop bij Bruna. Het boekje kost 5 euro. En in het boekje kan je op handtekening jacht. Maar er zitten ook kortingsbronnen in. Gratis Chocomel, een gratis Sprookjesoliebol bij, uh, bij Harry. Een betoverde uh, appel. Een betoverde appelbestje. Nu weet je die je in de chocola mag dopen met spikkels. En we zijn natuurlijk gigantisch blij met de ijsbaan. Hè? Er zit ook een ja. kortingsbron van de ijsbaan in. Is het zo dat dat steeds meer uitbreidt? Uh, uh, chocola doet mee, uh, de, me, meer bedrijven, ondernemers?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 Zeven uur is de afsluiting in de protestantse kerk. Ja, Kort dus voor zeven, voor zeven willen zeven. we ze zo'n beetje... Na, naar, binnen, binnen naar binnen lopen hebben. en ja. dan uh, wordt de kerst tot half acht? Nee, tot zeven uur. Tot zeven tot een uur. Een kwartiertje, zeven even en weet je. Maar kwart ja. voor zeven willen we ze graag in de kerk En, en gedurende de sprookjeswandeling is er de hele tijd poppenkast in de kerk poppenkast en muziek. Dus als kinderen moe worden van het wandelen, gaan ze gewoon even Ja, je kan kijken. lachen over die poppenkast. Maar, maar we, we vonden zo het zo de... jammer dat hij vorig jaar ja, uh, overal niet kon komen. Okay. Maar hij is er gelukkig weer. Hij is echt, niet alleen voor de kleintjes leuk, maar ook voor ja, de groten. Uh, je kom, uh, moet echt komen uh, kijken. Roy vindt heel zand wat op het oplicht poppenkast poppenkasten. Dus oh, nou, oh, nou, nou dat ja, dat nodig je hierbij. Want dit is echt een super poppenkast buiten de andere poppenkast. Uh, ja, en dan hebben we nog niet verteld dat er ook nog een kerstman zit op een troon. De laatste is is, is, is: is de kerstman weer op het terras van XL? Ja, dat Kerstman met zijn vrouw uh, zit op het terras bij met XL. En zijn vrouw? Ja, de kerstvrouw, ja. die is er ook. Ja. En de kerstelven dan? Ja, die, ja, die, ja, die, die, die komen ook. Die, oh, die, ja, ja, ja, die, die kan hoog, je niet op een stoel vastbinden. Ja, die, ja, die lopen gewoon, ja, die blijven ja, ja, wel ja. even oh, okay. voor de foto's. Die een beetje rond. En ook voor de inwendige mens, voor de sprookjes, wordt ook voor gezorgd. En daar zijn wij natuurlijk weer hartstikke blij met de ondernemers van het kerkplein. Zekers voor oud dan? Mee doen? Nou ja... Uh, Zorg voor, voor, voor ons. ons. Voor ons ja, voor, de, uh, voor de vrijwilligers. Okay, ja, ja, dan ja, uh, en het plein. We zijn zeer... Met, met een broodje loket. En, en ja. worst bij de HEMA. En we krijgen een soep ja, van Albert Heijn. Omdat je steeds groter der, der wordt. Met zoveel uh, sprookjes, ja. De poppenkast. Het zingen moet begeleid worden. Ja. ja. Uh, hoe groot is die groep ongeveer? Uh, er komen rond de 65 uh, ja. personen. Ik, ik zat bij 70. Er zijn ook mensen die sminken, Mensen die de kostuums maken. Ja, dus we zijn een grote echt, organisatie. Uh, die, die natuurlijk de, het is die, maar die, voor een paar uurtjes, uh, ik zie je denken. Ja. Maar het is giga veel werk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar de die voor de kleintjes, als je die gezichtjes ziet. Ja. En als je ze ziet ook als je een kleine Bella ziet. Of een klein sneeuwwitje. Of een, ja. een roosje. Of een stoere ridder. Een klein kerstmannetje <laughs> hebben we ook gehad. Die was ook ja. zo schattig. Ja, van hoe oud tot hoe oud is, uh, is nou, het eigenlijk bestemd. Sommigen in de kinderwagen. Ja. Tot, tot, ja, het is een beetje basisschoolleeftijd Ik denk dat sommige jongens van twaalf zich wat groot voelen, maar... Ja, ja, stoere piraten kunnen we er wel bij hebben, hoor. Ja. Het is echt voor de allerkleinste van Zandvoort. Hartstikke leuk. Ja. Ik ben ook niet zo groot... maar ik ben natuurlijk toch iets te oud voor, denk ik. Nou, nee, maar maar kom, je bent niet te oud voor, echt ja. niet. Het is zo'n speciaal speert, ook nog als je... een sprookje voelt. Absoluut. Ja, Zeker. Kerst-elf, rooi. Je, uit. Elf, uh, kerst kerst elf, <laughs> je voelt je als je in Disney rondwandelt. Zo leuk is het. Ja, klinkt heel erg gezellig. Muziek erbij, gezelligheid... Ik zie het elk jaar en ik vind het, het, is het leuk, een he? ontzettend leuk evenement. Ah, yeah. uh, het wordt inderdaad groter groter, het grootst. En uh, het is gewoon een fantastisch evenement. Zeker. Ik heb daar eigenlijk geen vragen meer over. Nee. Ik hoop dat jullie heel nee. kom veel komen. Ja, kom allemaal. Kom allemaal. We hopen alleen mooie. We alle kinderen komen. Ja, ja, goed weer. Precies. Geen idee. Nou, maar ook volwassenen, kom genieten van Ja, ja, ja, zeker ja. Kom vooral je gezichtjes. Wij handwaard. hopen voor uh, uh, heel mooi weer voor jullie. En als maar uh, heel veel uh, mensen die uh, komen kijken. En heel veel leuke kindertjes die het heel erg leuk vinden. Zeker. gekleed. Martine, bedankt. Dankjewel. Bedankt, veel succes.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 Gewonnen een cadeaubon bij Krankev XL. Een fles wijn beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland. Gewonnen door Simone Strookman. Wendy Vesser, Visser. Visser, sorry. Wendy Visser. Ontvangen een cadeaubon van 20 euro bij Bloemseer Kunst Bluis. Kaashuis Trompenboeren. van een kilo. Gewonnen door de familie Schraal. Bob Dussing heeft een... Een met Skyline Zandvoort gewonnen, beschikbaar gesteld door Rabbel. Een cometpakket voor vier personen, beschikbaar gesteld door Marcel's Versteater... is gewonnen door Ineke Marcel. Le cadeaubon 15 euro, beschikbaar gesteld door de Zandvoorts Apotheek. S. Moulet. Joke van Zon heeft gewonnen een Dames of Heren hakken vernieuwen bij Shana's Chouriper... Een zuivermandje van 25 euro. Beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Gewonnen door M. Strobos, Haal Lommersen, Een cadeaubon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie. De dierspecialist op de krocht. Sebon. Onze wijn-noten-specialist. Eh, een wijn en notenpakket Gewonnen door B. Hendricks. C. de Vos. Een zak oliebollen of en appelvlappen Niet of, maar en appelflappen. Oliebollenkraam harivazen. Hamburgermenu door bij het plein. Gewonnen door Mieke Koper. B. Kater heeft gewoon een cadeau van, van 10 euro beschikbaar gesteld door Van Vessem. En uh, dat was hem.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 Wederom voor een uitverkocht huis. Behalve Ben Zonneveld, die wordt de toegang geweigerd. Die heeft een kaartje als donateur, dus die komt er altijd in. Nou, daar zijn twijfel, twijfels over. Ik... al die luisteraars maar wachten op die prijzen. Kom ja, op, ja, mensen. Ja, ja, We ja. ja, ja. okay, okay, okay. ja, voeren de spanning op. De kaarten, waren we gebleven? Hè? Ja. Oké, okay, gaan we verder. Met een verjaardagskalender. Met foto's van oud zandwoord Leuke prijs. Door het Zandvoort Museum geschonken. En dat krijgt mevrouw Rijjek.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 en er worden uh, zeven, acht hoofdprijzen uitgetrokken. Uh, dus ik maak en, nog een kans. Jij maakt altijd. Altijd. Ah, gelukkig. En uh, we gooien er eens twintig weg, net zolang dat we rooidongen hebben of zo. Weet je wel? Nee, dat doen we niet, want dat vindt de notaris niet goed. Dus. Die komt ook mee. Nou, er wordt al gelijk gebeld naar deze opmerking. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar het is. Uh, wat, wat zijn uh, de hoofdprijzen deze keer?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 Of, dat, uh, of daar ook een, een dame of een heer bij geleverd wordt, dat moet je maar even met, met de directie ja, uitzoeken. Een voor uh, tweede prijzen hebben we ook nog beschikbaar gesteld door de Hema en de Rabobank. Dat was hem. Nou, dat zijn uh, beste prijzen. Heren, Dankjewel, bedankt, heel spannend. Het, uh, trekken oh. wij, doen nog steeds mee, Roy. Ja, absoluut. Zeker weten. We zijn er weer bij volgende week. Ja. We hebben wel onze twijfels over. Uh... <laughs> Heren, bedankt en tot volgende tot week. Tot volgende week. Uh, tot tot volgend week. ziens weer. Voor de tijd. Nee, tot verhaal.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 night down throughout these centuries that is when i say oh yes yet again can you stop the cavalry